Het personeel van de Opel-fabrieken in Duitsland en België willen gaan staken uit protest tegen de beslissing van GM om Opel te houden. General Motors zag afgelopen nacht af van verkoop aan Magna en een Russische bank, omdat het concern er inmiddels beter voor staat. De vakbonden in België en Duitsland zijn bang dat een herstructurering door GM veel meer banen gaat kosten. Het Amerikaanse moederbedrijf spreekt dat met klem tegen. Duitse politici zijn woedend. De regering eist mogelijk het overbruggingskrediet van 1,5 miljard euro terug. Een Italiaanse rechtbank heeft 23 Amerikaanse CIA-agenten... bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf. Ze zijn schuldig bevonden aan de ontvoering van een Egyptische terreurverdachte. Die werd in 2003 in Milaan van de straat geplukt en naar Egypte gevlogen... waar die, naar eigen zeggen, zwaar werd gemarteld. De voormalige baas van de CIA-afdeling in Milaan kreeg acht jaar cel opgelegd, de andere 22 agenten vijf jaar. Ze zijn bij Verstek veroordeeld omdat de Italiaanse regering tot nu toe geen uitleveringsverzoek wilde tekenen. Het is de eerste keer dat CIA-agenten terecht stonden voor het omstreden programma waarbij terreurverdachten in het buitenland werden gemarteld. En dat programma is inmiddels afgeschaft. De vervanger van het marineschip Zuiderkruis wordt fors duurder dan begroot. Vier jaar geleden werd er uitgegaan van 265 miljoen euro. Staatssecretaris De Vries heeft laten weten... dat de Joint Logistic Support Ship 100 miljoen meer gaat kosten. Oorzaken zijn een inflatiecorrectie en strengere milieueisen. Het nieuwe ondersteuningsschip is met een lengte van 190 meter... groot genoeg om bijvoorbeeld Leopard tanks of Chinook helikopters te vervoeren. En ook krijgt het marineschip een hospitaal... Met twee operatiekamers Het weer Aan de kust vallen buien Soms met onweer In het binnenland vrijwel overal droog Morgen af en toe regen Het wordt een graad of 10 Dit was het NOR Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZFM Met nu ZFM Klassiek